Wij beginnen de zogerles 116. Pagina bed, 62, de linker Kolombe. Wij beginnen de, de, de regel 18. Iets eerder dan waar we eindig Op de we zijn al begonnen. Op het bord ziet u een tekening van deze les. Mooi. Blanco. We zien het bord is nieuw blanco helemaal niets op het bord Het is zo dat de vorige. Tekening op de vorige zoverles was de eerste tekening die ik waar ik voelde dat ik iets doe met handen en voeten. Kijk. Right? Dus de tekening, ik wil de tekening die van de vorige week wil ik u adviseren om die Om, om die zeg je dat, om die weg te weg te doen. Dat is. Um, de hele bedoeling om die, met al die tekeningen die, die wij tot nu toe hebben gemaakt, die waren op zijn, op zijn plaats, omdat het was nodig om eerst zo een beetje structuur te laten zien, ook uh, grafisch, als het ware, dat men dat kon zien en een beetje uh, erbij bekend worden, cetera. Maar niet meer niet, niet meer dan alleen maar de eerste beginsel. En wij weten nu dat zo so de grote lijnen, hoe de boom, de levens eruit ziet. Ja, al die vier of vijf werelden, of vier werelden die waarmee wij werken. Nou, de tekeningen heb je, kan je altijd gebruiken. Ja, de standaardtekeningen die wij hebben, ook over die... vanaf de uh, Arigampine naar beneden, naar al die werelden. Dat kan je gebruiken, maar... Het, niet dat we elke, elke week moeten weer tekeningen maken en vooral nu begint echt een zeer dynamische ding, zeer fijne dynamische dingen de zoger vertelt ons, nou en dan past het helemaal niet om alles um, netjes keurig uite, uit uit te stippelen op te tekenen Zoals de hele wereld zich bezighoudt met een, met een schijn van kabbalah ja, voor kinderen. Met al vele betekeningen, met mooie dingen. Ja. Maar de we zullen het bord meer gaan gebruiken voor iets wat nodig is. Bijvoorbeeld uh, woorden met gematria, letters het de nekodod, puntjes, wat nodig is echt voor de, met woorden kunnen we wel dat doen. En nu en dan misschien iets illustreren, maar niet, maar niet echt meer zullen we doen aan die zondige aan okay. de tekening. Te meer dat de hele bedoeling is, om, in, om jezelf steeds meer en meer kunnen inbeelden, die geestelijke werelden. Ja, de plaats van die sfeerot. Dat precies hetzelfde werkt het bij ons. Heel, niet de tekeningen. Het doet er niet toe of je daar fout maakt of niet fout maakt. De tekeningen hebben niets te maken met het geestelijke. Heel, je kan het geest, Alles wat wij zien, heeft niets te maken met... De, de, de, de, de, de, alles wat wij kunnen zien heeft niets te maken met het Heilige. Onthoud het heel goed. Okay. Alles wat wij kunnen zien met onze aardse ogen heeft absoluut niets te maken met het Heilige. Dus met datgene wat bestaat, geestelijk, wat dus altijd bestaat: licht. Okay. Dat is erg als leidraad, dat weet goed. ...steeds voor ogen hebben. Okay. Want wij houden ons bezig... ...van hetgene wat... ...buiten de placenta... ...aardse placenta is. Dus... ...overal waar je ziet tekeningen... ...dan is het... Uh, bijvoorbeeld is het... ...heeft niets... ...te maken met het geestelijk. Onthoud okay. Want hou het heel goed. Daarom... En vorige keer was het voor mij, ik kon het niet tekenen. Ik voelde wel dat, het, dat ik net of ik uh, gepusht werd iets te doen. En ik voelde dat dit komt van mij, van mijn handen en voeten. Normaal teken ik dingen zo so, so teken. Ik, ik moet het alleen uitvoeren. Je hoeft niet na te denken. Maar hier voelde ik wel een belemmering van binnen. Net als, net als opstoting van binnen. Dat ik, ik, ik kon het niet doen. Ja, Daarom heb ik ook gevraagd ook, dat ook pas dus om dat niet in grafische vorm te doen, ik zeg nou misschien komt het wel maar ik zag het niet ja. dus, dus erg voor zich, nieuw goed kijken, probeer jezelf inbeelden geestelijke zien hoe dat zit ja, waar de benaar is, waar de rechterlijn linkerlijn, zeeranpien alles van binnen probeer dat op te bouwen, de hele bedoeling om van binnen de werelden te creëren te gaan ervaren van binnen en niet van buiten. Okay. Nog een keer, onthoud dat heel goed. Alle tekeningen die je ziet, die je alleen maar kunnen afleiden de mens van het geestelijke. Dus tot nu toe wat we hebben gedaan, was, waren ze goed om voor de beginners. Maar nu niet meer. Nu alleen van binnen. Yeah? Waar, is er, waar is Bina? Waar is die? Welke Bina is het? Welke wereld is het? Waar is de parzaat? Waar die dingen moet je zelf zelf steeds uh, voorstellen aan jezelf. Kan je dat nog niet? Ga maar kijken naar die andere tekeningen. Zelf werk doen. In, de hele bedoeling is om inspanningen te leveren. Begrijp je? Niet dat, het, dat, die, dat die, de leraar jou gaat dat, uh, uitkouwen. Werk doen in dat, om dat te deelachtig te zijn, tijdelijk, aan het geestelijk, In plaats van. Materialiserend het geestelijke. Abs absoluut, absoluut onmogelijk. Kijk, waarmee wij ons, wat is, wat, wat behandelt de Kabbalah? Wat? De tien manifestaties van het Eindsof. Ja of niet? Wat is de bron van alles? Eindsof. Heeft Eindsof een naam? Geen naam. Heeft een in um, Hawaii. Is het een sof? Nee. Een sof is hoger dan alles wat het is. Hawaii is de manifestatie van de tien lichten. Ja? Dat noemen we nu de naam van de schepper. Allerlei dingen die wij dus uitspreken. Dat zijn alleen maar manifestatie van het licht ingebed in uh, Allerlei vormen uh, uh, van, in tien vormen van een dikker licht. Ja, dikkere ten aanzien van wat er binnen is. Dat noemen we tien sferot, Die altijd zich manifesteren naar bepaalde uh, eigenschappen. Maar dat zijn die tien sferot. Dus boven alles bestaat één zoon. So en Heensof heeft geen naam, geen Hawaii, geen Elohim, niets. Het is alleen maar puur pure, pure leven. Het kan niet bepaald worden door wat, Je kan het, niemand kan het bepalen, het is on, uh, onbeschrijfelijk. Nee, het heeft geen eigenschap, geen naam. Want als het iets na, een naam heeft, heeft het een zekere inkerving. In binnen dan als het ware dat één, één sof. Maar één sofcel zelf heeft geen enkele inkerwing. Het is pure leven, zonder rechts en links en het midden. Daarom als wij ons bezighouden met het, met het geestelijke, dus met de, met de bron, we willen ons verbinden met de bron, alleen dan kunnen we dichter komen bij, de, bij onze vervulling. Dan uiteindelijk daar achter al die namen, zelfs achter, achter al die namen, zelfs de naam van Hawaïa. Hij was, Hij is en Hij zal zijn, dat is dan de eeuwige naam eigenlijk van de manifestatie van zoon dan binnen die Hawaia, daar nog binnen dieper van die Hawaia zit of. Dat laat zich niet, maar niet uh, uh, inperken, door welke naam dan ook. Jutkei, Wafkei, geweldig. Dat is genoeg, dat is onze bron. Maar niet verder, hoger in de eensof. Geen. En in alle werelden, dus vanaf vanaf de Eindsof, natuurlijk, Eindsof heeft absoluut niet, geen enkele inkerving, maar de inkervingen beginnen wa waar, met, met welke sfera beginnen we, beginnen. Met waarin be wanneer be be beginnen de inkervingen, dus bij het inkomen van het, van de kavel, ja, binnen, de, binnen die ruimte waar de, de hele schepping geschapen was, ja, dat is dan de, de Adam Kadmon. De Galgaita van Adam Kadmon. Dus de, de eerste persoon van de, de eerste ontvangst van het licht. Dat is de eerste inkering. Het is niet eens als inkerving. het is net als licht. Maar, ten, maar toch is het een zekere verdikking van... ten aanzien van een zoon. Oké? Okay? En ook dat is eigenlijk kunnen we zeggen dat het ook licht is. Maar dus binnen die al die werelden, vijf werelden die we hebben, allemaal is dat um, aan de ene kant binnen hen, binnen, binnen die of binnen die vijf werelden zit licht, ja, een sof met allerlei be bekledingen, dan die ziet dat licht zit in de kilim, dat zijn die verruwingen, ja, dat zijn de kilim. Tien sferoot, algemeen tien sferoot in al die van die vijf wereld. Okay. En allerlei levushim, allerlei, allerlei bekledingen. En al dat is tot en met de wereld als ja, heeft niets, absoluut niets te maken met het materiële. Het zijn allerlei verschillende gradaties van het geestelijk. Dus alles wat er bestaat vanuit de, vanuit de Adam Kadmon tot en met de Malchut van de Asia, niet weer te geven met tekeningen of iets anders. Ik Iedereen begrijpt het, het alleen maar ervaren, ervaren die krachten wel. Maar niet tekenen. Oké? Okay. Daarom moeten we heel goed weten nu, vanaf nu dat we het zeer zorgvuldig daarmee omgaan. Dus dat jij die niet rekent op die tekeningen, ga dat allemaal visualiseren bij jezelf. Gewoon van boven naar beneden qua, qua krachtsvelden en zo. So, en het moet gewoon bij jou zitten. Zo. So, ik heb niets nodig. Ik heb bijvoorbeeld absoluut geen tekeningen nodig. Erg, dat bedoel ik bedoel, niet alleen ik zeg ik, maar iedereen moet het, geen tekeningen nodig hebben. Kijk, iedereen van jullie ook. Dus wat, jij hebt, wat we hebben geda gedaan, we hebben gedaan. Eh, misschien nu gaan we ook nu en dan... Uh, de, maar wat ik vertel, wat de zoger nu zegt, en ik ga dat in woorden, op, ja, verta vertalen dat, een beetje toelichten. En jij werk doet. Jij moet het werk doen van waar het is. En ik ga ook een beetje dat... Met verbaal ook ga ik dat ook uh, uitdrukken wat hij zegt. Je ook naar krachten. En dat moet je opnemen. Dat neem je in jezelf op. Okay? En niet denken, oh, ik begreep het niet. niet. Niet verslaafd zijn aan de tekening. Maar okay? dan zeggen ze altijd, maak een tekening. Geef mij een... Uh, en -uit het. Geef mij een pilletje. Ja, of geef me." een een prikje, of so, prikje. neem een borreltje, ja, precies hetzelfde termen dus dat graag dat niet te doen, en ook ik moet niet, mag niet zondigen aan, proberen om jullie dat lekker te maken, de zachte meesters maken, die, maken stinkende wonden, daar help ik jullie absoluut niet, want Juist mijn, mijn taak is juist om jullie te ontbinden, helpen te ontbinden van de materie. Je hebt genoeg materie de hele dag. Ja, dus ontbinden, een plaats creëren, laten creëren binnen jezelf. Van je, waarbij je onafhankelijk bent van het hele hele. Ja, van het hele placenta van het hele. Want het heelal bestaat het heelal. Dus aarde plus al die planeten, dat is allemaal materie. Alles is gematerialiseerd. Kosmos, de hele kosmos is een materie. De materie doet er niet toe. Dus waar we, het, waar we het over spreken, is heelal we spreken. Niet van die artsen en kosmische materie. Dat is niet het heelal waar we het over Oké, okay, we rekenen het ook daarbij. Hele. Het hele halal waar wij hier in onze old, aardse bewoordingen over spreken is een verlengstuk van de Asia. Oké, okay? iedereen begrijpt het? Dus wij spreken over halal, Als wij spreken over helal. dan spreken wij over die ruimte, yeah? But waar wij het over spreken, oh, dat waar één sof heeft zich. Uh, heeft zich van uitgetrokken en daar waar een kaf kwam, een lijn kwam, en daar waar de vijf werelden werden geschapen. Dat is het helaal, dat is in onze betekenis van dit helaal, en daar oh, daarbinnen in het midden van dit heelal, wat dat is dan hele tijd, het geestelijke helaal, uh, dan daarbinnen, in het midden daarvan is, wat staat in punt, het centrale punt. Nou, dat centrale punt is, wat, hier, wat wij hier in de aardse bewoordingen noemen, het heelal. Iedereen begrijpt het? Dus alleen dat zwarte puntje, wat staat in het midden van dat heelal wat de schepper heeft geschapen, dat is het helal, dat, aard, dat de heelal waarover hier op aarde sprake is. Wat hier met spreekt, alle wetenschappers en alle, alles spreekt daarover, over dat de aards, aarde, hemel en de hele kosmos. Uh, dat is wat het heelal van aardse heelal, aardse begrip van het heelal en wat <coughs> wij spreken. Het is hetzelfde, alleen uh, daar waar wij dus spreken van, die, waar de werelden beginnen, echte werelden, eh, eh, dus, of, om dat centrale punt, daar beginnen de werelden, geestelijke werelden, waar geen, iedereen ziet het, dus om dat punt, dat zwarte punt, daarom, dus binnen dat hele val, vijf werelden, hè, daar begint de wereld Asia, ja, waar dus waar geen, kijk, onze wereld en dat hele heelal is, is een deel, niet een deel van Asia, maar het is een deel van het, de uitwendige kilim van de Asia, duidelijk, van het uitwendige kilim van Asia. Maar vanuit de binnen, vanuit de inwendige kilim van de Asia, daar kan geen... Dat is zelfs, zelfs malgoed van de assia, van de innerlijke, innerlijke kilim van de assia, want daar schijnt eindsof. Daar komt geen uh, ruimtevaart ooit binnen. Eindelijk, daar kan men niet komen, niets materieels kan daar binnenkomen. Malgoed... De Oké, okay? het is absoluut geestelijk. Laat staan verder Jezera je en dan Bria en Atzil. Oké, okay? dat weet hoe goed kunnen zien wat het is. En nu keren we terug naar, naar de Zoger. En hij vertelde ons over. Uh, dat eerste uh, het eerste woord bara, hij schiep, dat dat woord bara, betresh bar, uh, alef, uh, werd omgevormd in, uh, in ei war, in het woord alef, betresh. En daardoor, door de miftige, door de, het is dat het stoelde op het terretje zot en daardoor kan wel door het terretje kan wel het licht uh, uh, ervaren worden en ontvangen worden. De, de linker kolom, de regel 18. We ze schreeuwen meer. We gaan geen Kaddisha. 18 hm? ja? De linker kolom, de regel 18 We hebben een beetje eerder begonnen. Nee, eerder 11. Ah, 11, oké. Eer goed, dan beginnen wij, als je zegt 11, dan beginnen met, met, beginne wij bij 6 We beginnen van 6 Oké, okay. dan beginnen wij bij 6 so Dan is het, dan hebben we het goed. We zes om er, erg belangrijk. En denk aan jouw concentratie. Want de hele bedoeling is om door steeds fijnere concentratie op te brengen. Om daardoor een ruk te maken. Ja? steeds ruk te maken naar, die, naar, naar het, het geestelijke. Uitkomen in het geestelijke. Okay. En dat kan men alleen maar persoonlijk doen. Oké. Okay. En, maar steeds meer concentratie en opeens komt het vanzelf, je zal zien, van een dag op een andere en het is al nieuw al binnen. Nieuw al zit er al in. Al die gaatjes naar opening naar het geestelijke zitten bij iedereen van jullie. In verschillende mate, in verschillende dat. Maar hoe meer jij die concentratie opdrengt, steeds telkens op de les, des de te meer. En ik heb eigenlijk weinig te vertellen. Zoals so, een derde gedeelte van de les. Weer iets vertellen over het leven of zo. So. Het is geen wel of ik over het leven spreek. Maar ik zei ook nie, geen woord over onze wereld. Ja, ook dat over vrouwen, mannen, moordenaars. Maar ook dat is niet zo nodig meer. We hebben alles. Ik heb een boek gemaakt nu. Ja, waar kan je veel leren over dingen die je kan toepassen voor... Voor je dagelijks leven. Ja, dat is niet meer nodig. Het is juist geweldig. Uh, zal helpen om alle drie uur te door, te door te gaan. Met die geweldige concentratie van de zoger. Want dan zit ik ook zelf in de zoger. En niet ik, maar dat spreekt binnen mijzelf, via mijzelf. En dat is de concentratie die ik ook overbreng. En niet het... Dat ik dan iets daarna nog moet iets vertellen. We hebben het gehad De regel zes, de linker kolom, de regel zes, de pagina samih bet. We zes om er. Ubara, eile, dubbele punt. De hainu. Aharšeniet racem zeiven. Ahai, Bemila Bara Im Harishimo Acht de Miftacha. Shu Aewar. Svinasa Bassot Mi. Nee. Kanal Hinei Azmi. Bara Eile. Klomar. Shiardatin, Hei tata, minikwe einaim Lape vegaala, aha ahaab, shem, Elef Itvan eile, el harosh, Vinim shahu gar, kanal, punt, zes. We zeggen schon, maar, en dat is wat hij, hij zegt, zorg. O eile en hij schiep eile. En eile dat is zeer een pinnen zoals we dat weten. Dubbele punt. En vara, zoals hij zegt, verwijst naar iets wat verstopt is, verborgen is. En eva, zoals we weten, dat is, wanneer de vara, wat verstopt is, wordt and de The that will say, a char she nit Hai shem nadat miniula. dat deze-slot. nitrashem ra word in che ker bara die-slot, die-in-et-word-bara, in che Im harishimo de miftacha met de inkerving van de miftacha van de sleutel. Acht shehu ha evar dat dat is waar, dus een andere uh, volgorde van die bara. Dat dus dat betekent als je dan die alef trekt naar voren, naar voren, dan wordt het geopend. En we moeten ook zo voordat we en, en, en het is ook misschien ter, erg belangrijk nu om dat even op te merken. Dat wanneer die letter in het woord, die aan het hoofd staat, die domineert, die bepaalt. Die bepaalt de structuur van het, van het begrip. Want alles wat we leren heeft structuur, elk woord. Bara bijvoorbeeld. Begin met een bed en dan resh alles. En dat is dan verborgen, iets, verborgenheid. We zullen zien ook waarom. Maar wanneer Alef komt aan het aan, vooraf te staan, dan gaat het open. Waarom is dat zo? Kijk. Als je ziet, even, gewoon even een, een, kleine, een kleine introductie. Als de letters in een woord, Woord is kilim, ja? woord is iets, een hele een geestelijk object. Wanneer de letters staan in de volgorde van uh, neerdalende volgorde, ja? zeg dat. van allef in de richting van allef naar de tav, van boven naar beneden, dan betekent dat het... Dat uh, dit. Uh, dat het opbouwend is, dat het, als het ware, oor shar komt, en dat is, uh, het woord geeft aan, dat het rachamim is, dat de barmhartigheid, de kracht van barmhartigheid, he? waarom? Het is van boven, het gaat naar beneden. Wanneer het een omgekeerde volgorde is, ja, van beneden naar boven, dan is het, org, org, org, hoe is het, or, or, eh? Orgozer, precies, en Orchozer is het ordin, dus dan het dien werkt, dien is het, verborgenheid, dien, etc. Dus als wij kijken nu naar het woord bara, bet, resh, alef, zoals hij zei tegen ons, dat dit, dat dat is, dat dit is geslotenheid, ja, dat is het, het eerste drie letter van de, van het eerste woord breshit. Maar die geven welke vorige volgorde we zien het ten aanzien van de Aleph en bed. Kijk, bed. Oké, okay, rest staat tussen hen. En dan allef. Dus bed en dan allef aan het einde. Dus eigenlijk is het omgekeerde volgorde. Ja of niet? Iedereen ziet het? Dus allef komt na de bed, terwijl Alif normaal moet voor de bed zijn. Dat betekent dat hier ook dien is. Het woord bara is jean, is gestrengheid. Oké? Okay. En u. Wanneer nu zegt hij dat, uh, omdat de new bara is nu, ingekerfd door de miftige, dus door de aterritie, is slot. Welke miftige is, However, ha dus miftige is, uh, is dus bij miftige, wanneer gaat het miftige, wanneer komt, wanneer wordt het een sleutel gemaakt, sleutel voor de slot gemaakt wanneer dat uh, bara, wanneer de alef van de bara komt op de eerste plaats te staan, wat is, dan, wat is er dan? Dan hebben wij alf, bet en res. In de volgorde van de letters alef bet en res betekent dat in de neergaande, ja in de, in de juiste volgorde van boven naar beneden. En dat is een teken dat dit begrip verkreegt uh, Rachamim, dus uitstraling van de barmhartigheid. Ah, Rachamim is dan van boven naar beneden. Dat licht gaat naar boven van boven naar beneden. Opbouwend brengt, brengt uh, zegen met zich mee. Heerlijk. Iedereen ziet het? En kijk nou bijvoorbeeld naar een woord tishri, naar een woord um, tishri. Dat is dan de naam ook oh, hier gewoon probeer het dat ik niet direct loop naar het bord. het woord tishri dat is dan de maand tishri schrijf het op voor jezelf tav resh uh, tishri oké okay. tav shin shin resh goed dat je niet slaapt en yud oké okay? Iedereen ziet dit Tishri dat is de maand Tishri is de maand in de herfst waar de maand is de meest de maand die daar waar de geen heerst de gestrengheid waar de hele wereld alle schepselen komen dan voor de heren te staan dat is dan Tishri oké okay? en dat is geen gestrengheid nou kijk okay, naar die letters Tishri tav is de laatste letter. Het is niet mijn toevoeging. Dus alles wat ik zeg, is, zeg ik dan van de bronnen. Van, de, bronie, van de, de meest intieme bronnen. Dan kijk ik naar de woord tishri taf. Dat is de laatste letter van het alfabet. dan shin is een van de laatste. Dan resh is nog weer naar boven. En dan jud. Dus we zien van, van beneden naar boven. Dus we zien de gin heerst in deze maan. Oké? Okay. En, en als je daarvoor dat woord tishri nog daarvoor en nog een, een ander woord plaatst, bet alef, probeer het nog, apart nog. Voor dat woord tishri zet je nog een woordje dat bestaat uit twee woordjes, bet alef. Dan heb je zes letters van het eerste woord, dan wordt het ba. Yes, ba. Hier ziet het. Bet, alef is ba. En dan tischri, dat is zes letters van de naam Brishit. Hier ziet het. Dat is één van de vormen van Brishit. Dus het eerste woord. Wat alles in het eerste woord, de hele schepping, alles zit in het woord Brishit. En eventjes nog terugkeren op dat eerste woord van de brishid. Net zo, let op, net zo als, erg belangrijk wat ik probeer te zeggen. Want dat is, dat is kwaliteit wat wij gaan nu doen. Dat is echte kabbalah wat wij, gaan, wat wij nu gaan doen. Dat net zo als dat e de eerste letter van een woord bepaalt. Alles zit in het eerste woord van het woord. Alles, de hele... Huh? betekenis ziet eigenlijk, de kracht zit in de eerste letter van elke, van de woord. Zo so is het ook, het eerste woord van de Torah, Brishid, heeft alles in zichzelf. Eigenlijk, en de mens kan alleen maar aan het eerste woord, maar natuurlijk is het, alleen maar het eerste woord van de Torah te leren, is voldoende dan. Eigenlijk, in allerlei facetten daarvan, maar natuurlijk, in, in, in werkelijkheid komt het pas bij de mens, pas wanneer die al de hele Torah heeft al geleerd, dan ontdek je dat je alleen maar in dat eerste woord kan je alles zien. En kijk nou dat wat ik had net gezegd, van bet alef let op, Bet alef iedereen ziet, bet alef en dan Tishri, twee, twee woorden, en als je die bij elkaar haalt, en in de andere volgorde zet, dan heb je het woord brishit. In het, be het begin. Ja, zo is het. In het begin. En kijk nou naar de illustratie van dat, in dat woord dat dit dat betekent dat dit betekenis heeft van dien. Kijk nou. Ba betekent. Uh, komt. Er komt. Ja, komt of kwam. Er kwam. Kwam Tishri. De Tishri is gekomen. Ba, ba. Goed, deze, deze, die, die twee woorden betekenen. De t-shirt is gekomen. Ba is gekomen. Ja? En dan t-shirt, de maand t-shirt is gekomen. Oftewel, de maand is gekomen waarin de hele schepping staat in dien, als het ware. Voor de schepper, net zoals bij een gerechts, gerechtshof. Voor de rechter, voor de hoge rechter. Ja? En dat is wat we zien ook. En kijk nou naar het, het eerste woord ba. Ook hier staat het ook dien. Bed is voor voor, de alf is er, ziet het, alf is na de bed. Dan kan je zien in het woord ba, dat het ook hier zit samen, ba, tishwi, dat het ook hier de dien is. is de, van de wereld is ook Door de dien gemaakt, natuurlijk. We hebben geleerd, denk ja, Wie? Ja. ja, wie heeft dat uh, Welke naam heeft dat gemaakt, de wereld? Ah, Elohim, ja. De naam, voor dat, de djinn is. Ja, de hele schepping is ook dan, de hele schepping is ook dan, dat, um, is ook zit allemaal dan in het woord, reshit. Zes, zes dagen van de schepping. Oké, okay? wij gaan verder. Dus even, dat is even dat jullie dat even noteren bij jezelf, dat je ziet. Dat in, in woorden zelf de the the wereld en de wereld opgesloten. We je dat gewoon zien? De code taal kan je dan zien, de krachten Wat het in woorden? En dat is wat hij zegt dat Acharseni uh, Trasem Hay Miniula. Dat nadat deze miniula, dat deze slot is, deze is slot die Bara, die in het woord Bara is ingekerfd met de inkerving van de miftige, uh, welke miftige is dus dat is de orgaan zoals we dat noemen. mi en is geworden in het geheim van MI. Dus het niveau is geworden MI kanaal, zoals boven gezegd werd, hinei, as mi bara ele, dan, dan komt het mi bara ele ja, mi, dat is dan die jirsut, uh, zoals we dat we hebben dat geleerd, schip ele schip ele en ele dat zijn de zijn de pin en noekwa en waarom is dan staat het bara waarom schipte staat het bara Waarom staat het hier mi bara eile mi? Dat is dan jirsut, Schip eile. Waarom dan schip? Het woord bara staat in de vorm van een din Kijk, e iedereen. kijk, kijk, kijk, hoe hees niet? Kijk, dat, is dat weet dat gewoon zien. dat hoe dat zit in elkaar uh, vanuit de letter zelf. Dus mi bara eile. herinner je nog toen wanneer de zon steeg op naar de jirsut ja? Naar de onderste. Uh, bina. Wat is het dan? Hij komt dan, zei Rampin komt te staan, gaat, uh, om, gaat uh, be bekleden wie? Israël Saba. Ja, of niet? Israël Saba. Het mannelijke gedeelte. En uh, Nukwa die, die gaat uh, bekleden, dit Twona, ja of niet? En dan zeggen we, mi bara ele mi, to is mi, oftewel de en zij gaan die bekleden En zij gaan daarvan licht ontvangen. Ja. Als een lagere bekleedt een hogere. Ontvangt die licht van een hogere. Ja. Dus. Uh, is er, uh, zeer en ontvangt dan licht van de Israël Saba. Dat is net als lampenkap. principe. En. Nukwa ontvangt dan licht van de. Tfuna. Okay. En. Dat is staat het bara-schip. En het werkwoord bara-schip staat in een omgekeerde volgorde. Zie je dat? Dus niet in een dus omgekeerde volgorde, maar in een volgorde van de dien. Iedereen ziet het? Bed. Bed en allef is aan het einde. Dus alef niet staat niet voor de bed. En dat betekent dat het dien is. En waarom is het die dien is hier? Nee, waarom is het dien hier? Dus nu. De Zeeënpijn nukt die komen nu steigen op naar de naar de Ischut, ja of niet? Ze worden geboren. Wat betekent ze worden geboren? Omdat Zeeënpijn uh, die binnen zichzelf nu, die steigen op naar de uh, Israël Saba ja of niet? Die bekleedt Israël Saba ontvangt van Israël Saba van binnen hem. En de noekwa die binnen haarzelf nu ontvangt van Tfuna. Onthoud het allemaal, als een lagere komt naar een hogere, die gaat, onthoud, die gaat ontvangen van een hogere, alleen de hogere is binnen de, la, binnen de lagere. Dus, en, maar, welk licht ontvangen ze dan? Dat is nog niet, de, het licht gaar, het is alleen maar, als het ware, daar, daarin is het alleen maar, het is nog, niet de volmaakte, het is nog niet Chochma binnen de Chassadin, ja. Hier ontfangen ze alleen, kijk, als ze zo steken ze op, ze iranpienen ook, wat steken ze naar Jirsut, Oké? Okay? Wat is het dan? Wat, wat, wat, wat, wat, wat is dan het gevolg van het opstegen Ze is aan de rechterkant, ja? Hij ontvangt Chassadin van Israël Saba. Goed luisteren, want ik wij gaan dus echt meer luisteren en ervaren wat ik, wat ik zeg. Want ik doe, ik doe van binnen de tekeningen. Ja. Ik bedoel de van, binnen, van binnen de bewegingen. Ja. Van binnen die bewegingen. En jou gewoon probeert het te volgen en meedoen. En dan zullen we zien dat het werkt. En de noekwa die steekt naar de Tfuna, ja, naar de vrouwelijke, naar het vrouwelijke gedeelte van de Jirsut. En zij gaat bekleden die tfuna, die tfuna, dus zij gaat ook ontvangen van die Tfuna, zoals we het geleerd En zij wordt de naam Ma. En dat is alleen dan de Noekwa, wat Noekwa ontvangt nu? De Noekwa ontvangt nu Gochma. En dan wat hebben we nu? De Noekwa ontvangt Gochma, en de Zeranpien ontvangt aan de rechterkant, ontvangt uh, chassadim en die is aan de rechterkant en zij, en zij is aan de linkerkant. Het is onvolmaaktheid. Waarom? pin heeft alleen maar chassadim en heeft geen gochma om te geven aan de nukwa. En de nukwa heeft gochma maar kan de gochma niet ervaren zonder chassadim. Daarom zien we dat... Uh, kunnen we ook dat, lezen dat uit, wat het geschreven is dat, mi bara eile. hier yes, staat dat woord bara dan zien we dat bara, die ver, verwijst naar de onvolmaaktheid dat het nog gesloten is, duidelijk die, die in, het woord, in, het, in deze stelling van mi bara eile in het negende regel in het midden daar zien we dat de bara betekent dat hij schiep hier, hier soort schiep Hele, dus hier aan wat, Maar het is nog geen volmaaktheid, Eigenlijk, daarom kunnen we zien aan het woord bara, dat het in de gym is. <coughs> dat het bed is voor alle. Kijk, zo een kabbalist is zich bezighoudt met, ja, met die lettertjes. Je hoeft niet al die verhalen te leren, dat, wat in de Torah is, etc. Begrijp je? Dat is allemaal nog... Kijk, moet je zo zien. Wanneer begint een kind... En een Joodse kind, als voorbeeld. Met leren van de, van de uh, Torah gewoon verhaal. En vier jaar, vijf jaar beginnen ze dan leren over de Torah. Abraham ging daar naartoe en dan, na een tijdje, normaal was het zo dat tegen een jaar of twaalf, hij weet je hele Torah uit, uit zijn hoofd. Dat is geweldig, om later te kunnen. Uh, verbinden dat met het geestelijke. Duidelijk. Want hij heeft absoluut, wat hij heeft het voor geestel is het geestelijke? Gewoon, hij leert het gewoon uh, uit zijn hoofd, ja, dat verhaal. Maar, het is, ten eerste is het veel, veel stof, ja? Kijk naar de hele Torah. Zoveel pagina's, zoveel omvangrijk. Dan gaat men leren Mishnah, Mishnah ook zes delen van de Mishnah, hè? allemaal leren. Plus dan alle commentaren. Kijk nou hoeveel werk moet een mens ge ge ge investeren, dat betekent nog niet dat die uitkomt in het geestelijk. Dan gaat de mens vanaf 15 jaar, dat zal Mishnah leren ze dan tegen dan eh, vanaf laten we zeggen ja tot ja, tegen twaalf tot, tot 14 jaar ongeveer. 15 jaar. In 15 jaar beginnen ze met Talmud. En dan leren we Talmud tot, tot, tot de laatste snik. Je? Hoeveel moet je leren? Hoeveel, die, hoeveel van die omvangrijke, enorm veel van die leerstof dat je moet door, door, doorboren. Hoeveel? En dan in Talmud heb je dan zoveel begrepen. Van allerlei telkens nieuwe woorden, et cetera. En dat moet je de mens leren, betekent nog niet dat hij zou uitkomen in het geestelijke. Maar een paar die dat leren, die komen in het geestelijke. In het ervaren van het geestelijke. Terwijl, terwijl alles zit in de letter zelf. In plaats van al oh, dat helemaal, dat massa, ja, massa wat men leert is ook natuurlijk, zeg niet dat het een moet je dat moet doen, maar je ook andere dingen niet nalaten. Maar in principe kan alles zitten in die letters. Uiteindelijk iemand die zich bezighoudt met het zoals Rabbi Shimon, hij hield zich bezig met alle, wees alles, alles soorten Torah, was hij de de specialist, de hoogste autoriteit. En aan het einde van zijn leven, wat doet hij dan? Toen hij al de hoogste madriga, de hoogste karma, ja, de hoogste uh, traptreden van wat ooit de mens heeft bereikt, dat heeft die bereikt die, uh, uh, die Rabbi Shimon. Voor zijn, voor zijn tijd, hij was de eerste, die, die, die, die, die de, hoogste, uh, de hoogste de hoogste peil van het geestelijke uitkwam. Ja. Daarna was Ari nog. En, uh, maar, uh, na hem was nog Harry, we waren nog heel natuurlijk, waren ook zeer groter, maar, wat ik bedoel daarmee te zeggen, dat, aan, uh, aan het, als top, als allerlaatste wat hij gaf, dat toen hij helemaal één was met de schina, met godlijke aanwezigheid, toen deed hij niet meer, dan al die andere dingen die hij, die hij eerst had, had, had ge, um, uh, gedaan had want hij was iets van 350 plaatsen alleen in de Mishnah waar hij genoemd werd genoemd werd, zijn, zijn uitspraken en 2000 zoveel, 2006 zoveel in de hele Talmud van hem, de beste plekken in de Talmud is zijn, citeren, citeren zij hem, maar lieten dat allemaal aan anderen doen, duidelijk maar hij hield zich bezig daarna met die lettertjes, met die bara, wat zoals ik jullie had verteld, bati, shri, en dat soort allerlei dingen, want daaruit krijg je de verbondenheid met de Hashem. Duidelijk? Door andere dingen is alleen maar voorbereiding. Jij kan, dat, dat duurt vijftig, zestig jaar, zodat ze dat doen, en nog weten, weten ze nog niet of ze uitkomen, uit zullen komen in het geestelijke. Duidelijk, traditie leren ze. Hey? maar wat ik jullie vertel wat zo die dingen wij gaan meer accent leggen nu op die dingen ook. Hey? meer op die nu al op die gematria en ook daarna komen, komen ja. we nog <tosses> nekoedood ne ne ne we zullen het zien verder en het, uh, iets wat het de snelste ontwikkeling zal brengen Eigenlijk. En als zeggen ze, dat, hoe kan een mens dan zonder Mishnah, zonder Mishnah, zonder allerlei leer, kabbalen leren? Zeer, zeer eenvoudig. Heel? Zeer eenvoudig. Je moet een mens niet vermoeien. Degene, sommigen die kunnen dat wel doen. Kijk, als een mens van zijn kinders, kind af aan begint, vanaf vijf jaar, laat hem dan eerst Torah leren. Het hoofd is. Hij heeft nog alle tijden dat ik doe. Maar als iemand begint als volwassen mens. Laat hem direct pakken iets wat zinvol is. En niet de tijd verknoeien aan de Mishnah. Iedereen hoort wat ik zeg? En niet aan de Talmud. Niet, voor, niet aanraken waarom het is de kortste tijd. De bedoeling is, wat is de bedoeling? Succes boeken, ja, in het geestelijk. In jouw verbondenheid met de Schepper. Uh, en niet iets anders, duidelijk. En niet dat ik weet dat ik heb dat geleerd, dat geleerd, dat geleerd. Dat is de weg wat ik jullie vertel. Alleen de lettertjes. Niet het omvang, de omvang wat we leren, maar omgang met de letters. Je kijkt naar dit woord bara, je ziet, bed gaat staat voor allef. Dan is het omgekeerde volgorde dan in de alfabet. Dat moet verwijzen, dat moet een teken zijn dat, het, dat dit begrip, of dat verwijst naar de djinn. En nu zien we dat. Van het woord bara. Dus, mi bara eile, Wie schiep eile. Dus, mi is eerst in de regel 9. Schiep, bara eile. Eile is hier aan het We zien dat bara schiep, we zien dat het din, din is. Iedereen ziet it, dat het din is. Omdat het een omgekeerde volgorde staat. Bet, en daarna staat het alef. Oké, okay, daar tussen hen rechts staat, dus het is anders. Klomaar. Dat wil zeggen heet A, Lepe. Dat wil zeggen dat de Heitata A, oftewel de goed. de vierde letter van de naam van de Havaya, dalde af, Minikweinaim, van de openingen van de ogen. Dus onder de hoogma van onder de hoogma Lepe naar de pe, dus naar haar eige plaats. Wihala Ahabse. Achab, hem, itwan, eile, en ze halden op de Achab, dus oftewel ozen, hotem, bee, de oor, neus en mond, Achab, oftewel binazerapien, maar goed, ze hem, itwan, dat die zijn de letters eile, elharosh, el, naar het hoofd. Dus dat zijn eigenlijk, de eile betekent, dat zijn de echter, de, hoe heet het, dat zijn de het onderstel van die jirsut, ja of niet? Van die jirsut, van die bina. Maar waarom zeggen we dat het, mi bara eile, dat eile is zeer aan binnen ook, omdat samen met die eile, ja, samen met die, die kilim, binazian binnen mal goed, van de bina ja, of van de eerste, is opgetrokken wie? Die had meegenomen wie? Wie? Was meegenomen boven, naar boven. Dus samen met dat onderstel van binah, de bina wie steeg op? Nee, kijk, als, kijk, onderstel van de hogere, die wordt altijd het onderste van de hogere. Oftewel, Kilim van Bina, zeerampine mal goed van de hogere. Traptreden, ja? Die vallen in de Katnoet altijd in de lagere traptreden, ja? In dit geval is het, wie is onder de Yersoet? Zerampine Nukwa. Oké, okay. Zerampine Nukwa. Zerampine Nukwa, nog. In de Katnoet, ze zij is net als. Hij is dan boven de gezin, ze zij is onder de gezin. Nu. Uh, dit, dat onderstel van de eilen Nu, trekt op naar Jezus, ja? naar, naar eigen treden. Dan neemt hij met zich mee de zeerampien, ja of niet, alleen dat hogere gedeelte van de Zeranpien, ja of niet, tot de geze, boven de geze van de Zeranpien, neemt hij mee. En die, kreeg, die gaat naar boven, het bovenstel van de Zeranpien, Kettergogma, kunnen we zeggen. Ja, zoals we dat noemen. Ja, plus, plus dat stukje van... Plus dan ketter van de malchut Wat wij hebben geleerd in de eerste les... Herinner je nog in de eerste les van de zogger? We hebben geleerd, herinner je nog in de eerste les van de zoger In de uitspraak van de Shoshana. Mama Shoshana. Wat hebben we dan geleerd? Dat... Wat hebben we geleerd? Dat de Shoshana of de leli. Ja... Wat hebben we, we geleerd? Dat boven de... in de absolute Weet hey, nog? Bleef alleen maar één één sfera in the absolute En de negen die vielen in de brie. Ja, ja of niet? Dus één bleef in absolute Welke was het? Keter. Ja of niet? Keter bleef in absolute Dan nu eigenlijk... Wanneer... Dat is nu kneepjes. sap voor sap. Dus nu. In de gadluet. Ja, in de gadloot. Wat gebeurt nu in de gadloot? De malchut let op, de malchut in, de malchut stond in de uh, waar? In de onder de hoogma van de Iersen. Ja, en nu de malchut in het hoofd van het hoofd van de Iersen. De malchut die daalt naar haar eigen plaats in de pe. Ja, in het hoofd we hebben de plaats, wat heet Petrus. Vijf Sverot, waar de vijf Sverot eindigen eh, in het hoofd. En nu, en daarmee, trekt Jerso omhoog zijn, zijn gevallen Kilim. Ja, die waren in deze Serampien. Dus binnen de Serampien, maar goed, van de Kilim, van de Jerso. Die trekken omhoog. En die trekken omhoog, en die halen, die nemen met zich mee ook de. De, dat bovenste gedeelte van de serampien, ja, dus ketter, chogma van de serampien, ja of niet? Waarom? En het hogere, als het hogere was in de lagere, dan is hij geworden als lagere, ja of niet? Dus dat onderstel van de hogere, dat is van hier, is geweest beneden, ja of niet? In de serampien. En nu, in de Gadloed, trekken op, als het ware, de binazerampien, eenmaal goed het, van het hoofd van de trekken op, terug naar de jirsut, en dan nemen ze ook dat traptreden, die trap, dat stukje van de onderste traptreden, waarmee die dat onderstel gebonden was, ja, dat hebben we geleerd. Dus dan nemen ze ook dan zirampien, of ketter gogma van de zirampien, en de ketter van de malgoed, ja, want de ketter van de malgoed hebben we geleerd in de eerste lessen van de zo herinner je nog de Shoshana, de leli, dat daar alleen maar maar goed één puntje is gebleven, één sfera was gebleven in de atzilut betekent dat die is altijd loopt mee, die is, die is ook altijd gebleven, als het ware, uh, verbonden met de ketter, gogma, van de uh, Zeeranbien. En die je dat mee. En daarom zegt hij dat dat mi bara eile, dat niet eigenlijk die jirsut, die schiep eile, eile dat zijn eigenlijk aan een kant, aan een kant, dat zijn zijn eigen kilim die hij had, hij had opgetrokken, ja, die hij had in de gadlut, had opgetrokken, maar samen met hen heeft hij ook opgetrokken kettergogma en van de zeer en ketter van de noekwa, of dan zegt hij dat ook, oh, en als ze opgetrokken zijn nu naar de jirsut, betekent dat hij, ja, hij schiep hen, die zijn verschenen nu, de ketterhochma van de gar, eh, van de eh, pieen, dus de ketterhochma van zeerampien, en, en ketter van de noekwa, die, die, die zijn nu, waar? Die zijn nu in de jirsut. Ah, dan betekent dat die zijn geschapen, Waarom? Ja, omdat zij staan nu in de Iershut. In uh, ja, ze bekleiden nu de Iershut. En Iershut staat op welke plaats? Op zijn eigen plaats? Onder de... Onder de Bina. Oké, okay, bij Iershut is ook Bina. Is onderste Bina, ja? Maar ten aanzien van, van, van Ari Han -Pin. Welke plaats van ten aanzien van arie Pin? Ten aanzien van welke plaats? We, be, we, be de, we beplaatsen P, be de plaats, P, ja? We hebben de plaats van waar het hoofd eindigt, P. We hebben dan de uh, uh, Chazee en we hebben taboe. tabu. En onder de tabu. Waar staat hier zo so ten aanzien van, van de arie Pin? Welke, welke, ten, welke, ten welke hoogte staat normaal... Hier ten ten aanzien van, uh, van de... van Harry de... van huh? de... de P De Marcos zegt tussen de p en de Gz van de Arriganpien. Dus hier op zijn standaardplaats. Ja? Waar staat? Wie, de, wie denkt uh, anders? <coughs> Kijk, dat soort dingen graag nieuw vanaf nieuw leren dat. Hij mag ook spieken. Dat is niet, dat is niet belangrijk. Dus mag wel spieken, oké? Okay? Dus, okay? dus hier staat op zijn eigen plaats. Staat op waar staat die dan. Ten aanzien van de Arichan Pin. Ten welke hoogte staat hij, Hij staat te, te, ten hoogte van ten, tussen de Gazé en de tabor. Okay? Dus die dingen graag nieuw. Kijk, je hoeft niet veel, maar alleen die. Zien, van binnen zien. En we kunnen ook eens kijken naar de tekeningen. Maar steeds visualiseren dat. En dan gaan we geweldig, zullen we geweldig vooruit gaan. Zonder die tekeningen. Anders uh, moet ik al die tekeningen doen. Die, waarbij wij missen het gevoel voor het geest. Kijk naar al die boekjes. O, Oleg liet me een boekje zien in het Nederlands. Een prachtige boekje. Dat heet meer over Kabbala, Maar dat is, dat is, dat is meer, meer thuis. Hoort bij. In het. Misschien in het museum voor, voor beeldende kunsten. Want wat kan je daarvan leren? Er zijn steeds zoveel tekeningen. begrijpen Al die tekeningen, ook nog ook deelgen, beel, beelden vanuit de middeleeuwen. Middel en, al teken. Het is. Moet je vluchten van alle beelden die je ziet. oké? Okay? Want dat is ons verstand dat wil graag zien. Wil voelen, voelen op, op, hoe het, op zijn tand, proberen dat te voelen. Alles zien, gewoon met je kopje proberen alles te, be, te bemachtigen. Dat is, dat is duidelijk. Dat is dat Grieks denken, Grieks-Romeins denken. Dat geweldig is, ik bedoel, ik niet Griek zelfs. Sal <laughs> ik bedoel, iedereen is Griek nieuw in deze tijd. Westerse denken is dat Grieks, Grieks, Romeins, Romeins uh, cultuur en dingen. Dat is goed om bouwen, om, om Grieks, geweldige, mooie dingen, maar voor het geestelijke heeft het niets te maken. Want met het geestelijke Griek en Romein moet gaan altijd naar de schem. Eigenlijk, in de Torah staat het. moet leren bij Shem. Eigenlijk, wij gebruiken naar de Shem. Shem, dus de, van wie dus de Joden kwamen. Eigenlijk, überhaupt, het geestelijk is alleen maar toevertrouwd toe aan Joden. Ik bedoel, natuurlijk, zij leren dat niet. Maar aan Hebreërs is het toevertrouwd. En niet dat dit aan hen alleen weggelegd is. Zij doorgeven door aan alle anderen. Duidelijk. en iedereen kan daarna, daardoor ook zelf ook lessen geven, etcetera et cetera. Maar de bron is gegeven alleen aan Hebreërs. Geen ander, want Hebreërs zijn de priesters van de wereld. eigenlijk in elke volk heb je ook priesters, maar dan culturele priesters van een bepaalde, een bepaalde groep, een bepaalde volk, et cetera. Maar ten aanzien van de hele wereld transnationaal is alleen maar gegeven aan Hebreus het is niet zo omdat hij eindschepper schepper is daarom is dit het het ook op die manier dus oké okay? okay.